De Canon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Karel en de Elegast. Het is misschien wel het mooiste Nederlandse ridderverhaal uit de middeleeuwen. Een verzameling verhalen over Karel de Grote, waarin iconische figuren als Roeland of het Ros Rosbijjaard figureren. Karel en de Elegast werd waarschijnlijk geschreven in de 13e eeuw. Wie precies de tekst schreef, is niet bekend. Maar een vrij recent onderzoek heeft uitgewezen dat de auteur wellicht nog twee andere werken op zijn naam heeft staan. En de man die voor het eerst met die bevindingen naar buiten kwam, was literatuurwetenschapper Mike Kestemont. Ik geef het toe. Ik heb een haast kinderlijke fascinatie voor meesterdieven. Of het nu George Clooney is in Ocean's 11 of de schuchtere professor uit Casa de Papel. Van deze verfijnde schurken gaat een onwaarschijnlijke aantrekkingskracht op mij uit. Ook Elegast hoort thuis in dit selecte groepje meesterdieven. En hij blijft zo voor mij een van de meest fascinerende personages uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Elegast, de mysterieuze alverman, is natuurlijk de protagonist van het bekende Middel-Nederlandse verhaal, Karel en de Elegast, waarvan de weergaloze openingsverzen met klem beweren dat het echt is gebeurd. Misschien kent u ze nog? Fraaie historie en de alwaar. Mag ik u tellen? Hoort ernaar? Elegast is onterecht verbannen van het hof. Als een verschoppeling waart hij s'nachts door het woud, waar Karel de Grote hem aantreft op een open plek. De oude keizer zal zich voorstellen onder een schuilnaam Adelbricht en beweren dat hij een doorgewinterde dief is, op zoek naar een geschikt doelwit. Eerst vertrouwt Elegast het zaakje niet, het komt zelfs tot een gewapend treffen tussen beiden. Tijdens hun nachtelijke gevecht licht het gras op van de vonken die van hun zwaarden springen. Een prachtig klein detail dat mij altijd is bijgebleven, waarin je merkt hoe fijn middeleeuwse auteurs hun verse stileerden. Maar wat doet Karel de Grote daar alleen, hoor ik u nu denken. Het nachtelijke bos is toch geen plek voor een keizer en al zeker niet alleen. En waarom wil Karel zijn ware naam niet prijsgeven? Het antwoord moet voor een middeleeuwer even verrassend hebben geklonken als voor ons. Karel was in bed gewekt door een engel. Met een duidelijk bevel van God zelf staat op Karel en de vaart stelen. Pas na veel aandringen had Karel gehoor gegeven aan het akelige bevel om uit stelen te gaan. En pas nog veel later in het verhaal zal duidelijk worden wat doel God daarmee voor ogen had. Elegast en Karel, of beter gezegd Adelbrecht... Besluiten uiteindelijk samen uit steden te gaan. Het verhaal leest trouwens opvallend filmisch, want de historie die zich ontplooit, wordt geregistreerd vanuit verschillende camerastandpunten. Zo komt Elegast, bijvoorbeeld anders dan de toehoorder, nooit de ware identiteit van Karel te weten. Ook niet als Karel, de verbannen edelman, op het einde van het verhaal in ere herstelt. De Elegast is eigenlijk ongrijpbaar mooi. De stijl is zonder meer tijdloos. Misschien is het daarom dat men nooit tot een goede datering van de tekst is gekomen. Al in de middeleeuwen lijkt het alsof het verhaal er altijd is geweest. Karel en de Elengast is een verhaal uit de tijd dat de dieren nog konden praten. Letterlijk, want onze meesterdief heeft stevast een toverkruid op zak waarmee hij de spraak van de dieren kan begrijpen. Tradities zetten zich voort. Jaarlijks, op 24 december... Als ik aan de keukentafel de hete boontjes in de spekreepjes rol, moet ik altijd even denken aan Karel de Grote. Op kerstdag in het jaar 800 werd hij tot keizer gekroond in Rome. Het is een datum die even makkelijk als nuttig is om te onthouden. Gek genoeg denk ik dan ook altijd even aan Karels olifant, Abul Abbas, een diplomatisch geschenk dat Karel zou gekregen hebben van de kalief in Bagdad. Ik probeer me dan altijd even in te beelden hoe dat enorme beest vredig stond te grazen in de schaduw van de Paalskapel in Aak, die op dat moment het hoogste stenen gebouw van het continent was. Karel's naam werd vereeuwigd in honderden strijdliederen en bloedstollende legendes. Karel en de Elegast is maar één voorbeeld van de onwaarschijnlijke invloed die Karel de Grote nog steeds laat voelen in onze tijd. Denkt u maar aan dat bekende paard in Dendermonde dat slechts om de tien jaar uitreidt, bereden door de vier neefjes van Karel en omringd door een uitzinnige massa. Behalve dit jaar dus. Waarschijnlijk keert Karel zich even om in zijn graf.